Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens tien gemeenten hebben een bedrijf stiekem onderzoek laten doen naar moskeeën. Dat schrijft NRC. Het bedrijf gebruikte daarbij undercover methoden die verboden zijn. Volgens de krant gingen de onderzoekers naar de moskeeën zonder te vertellen wie ze waren... en spraken daar met bezoekers en religieuze leiders. Bijvoorbeeld omdat ze meer wilden weten over of de moskeeën geld uit het buitenland krijgen... De onderzoekers zouden onder meer in Rotterdam, Eindhoven en Zoetermeer aan de cover gegaan zijn. Dat begon allemaal toen er veel zorgen waren over jongeren die naar Syrië gingen om zich aan te sluiten bij IS. De moskeeën zeggen dat hun vertrouwen in de overheid is beschadigd. Op het Indonesische eiland Bali is een aardbeving geweest. Er zijn minstens drie doden en zeven gewonden. Ook zijn tientallen huizen in het oosten van het eiland verwoest. Dat is ver van het gedeelte van het eiland waar wel veel toeristen komen. Die zijn net sinds donderdag weer welkom. De Verenigde Staten gaan een schadevergoeding aan nabestaanden van een droneaanval in Afghanistan betalen. In augustus kwamen er bij die aanval tien burgers om, terwijl het de bedoeling was om een lid van IS uit te schakelen. Maar het ging om een vergissing. Het is niet bekend hoeveel geld ze krijgen. En hoewel het kabinet de energierekening van huishoudens gaat compenseren... wil Torwald uit Wassenaar in Zuid-Holland het liefst helemaal niks betalen. Hij klust al anderhalf jaar aan zijn huis om de boel helemaal te verduurzamen. En dat gaat best lekker. Ik denk dat als ik echt klaar ben en alle maatregelen heb getroffen... dat ik met een strijkeizer bij wijze van spreken mijn huis warm kan houden. Met de huidige gasprijzen denk ik dat ik 80 uur zou betalen. Ik ben alleen dus, en ik doe het al vrij zuinig zonder gas. Ja, dat wordt dus gewoon een nul. Torwald schat dat hij nog 2,5 jaar moet klussen om zijn huis naar het zuinigste energielabel te krijgen. De hele verbouwing kost hem zo'n 30.000 euro. Het weer, vooral bewolkt en af en toe komt de zon door. Het blijft droog en het wordt zo'n 14 graden. Morgen wordt een beetje hetzelfde weer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 En uiteraard bedank ik even kort draai... voor wederom het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Het komende uur muziek van onder andere... Willy Alberti, Johnny Jordaan, zangres zonder naam... en de volgende artiest is Louis Davids. Met de nagedachtenis aan Davids en ter van de theaterfamilie Davids... kwam de gemeente Rotterdam in 1948 met de kleinkunstonderscheiding... Louis Davids ring. De eerste drager van de ring was zijn zus Heintje Davids... En in 2010 speelde het Nederlandse Comedy Theater een theatervoorstelling over Davids getiteld Liedjes van Louis Davids. En hij werd geboren in Rotterdam op 19 december 1883 en overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Natuurlijk Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. En u hoort hem nu, wederom Louis Davids met Zandvoort nummer 2. Ieder jaar als het zonnetje weer laag krijgen we de kriebel in ons bloed. Het belak aan werken, willen ons versterken, Brits de zeewind is daarvoor toe. Vragen Amsterdam waar die zomers heen gaan. hij zomertheen gaat, hij antwoordt met een glans, het land dat zijn gemaakt. Ik wil alleen naar zand voor, zand voor de zee. De adel van ons land, de brave pittestand en Kattenburg en Uilenburg ligt door elkaar in stand. Ga jij maar naar Monte Carlo, Zwitserland, ik doe niet mee. Ik wil alleen naar Zandvoort, naar zandvoort bij de zee. Zand voor ik vol de poëzie Als een paar lichten aan de thee De bananen schillen, werkelijk een idylle En de zwemstelduizend uit de rude brie Opgestroopte kousjes en kastausjes extra fijn Kijk hoe democratisch we daar zijn I want to go to Margate Margate, just do to me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 voor bij de zee, de adel van ons land, de Brabant in de taal. En Kappenburg al en alle burgers er ook aan staan. Ga hij man Monte Carlo, Ik zie en ik doe niets mee. Ik vind alleen een van voor stel om voor bij de zee. Ik ben dadelijk al ja geloof me Vrij met mijn stoffer, ik ben vlug op de been Neem een kaal in en dweel in een vuil Want zo ben ik Door het leven te zweven, dat kennen iedereen Als je maar doet als zo veel. wanneer nog geld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 Zem niet volken. Dat kun je dat graf. Hij jaagde op leven, hij doodde een stier. Hij heeft een bom duwt en inou blijft hij hier. Al is terug het zuid-Afrika. een feestje, als je je ogen gebruikt. Iedere dag kun je klinken met de vogels. Ga drinken, raak eens bevriend met een beestje. Ruik hoe het rozenblad ruikt. Leven is altijd een feestje als je het goed bereikt. Zie je de een wereld een feestzaal in een fantastisch gebouw dan is het leven een feestmaal en de zon het een Het levenslied, hetgeen haar de bijnaam koningin van het levenslied opleverde. En ze heeft een heleboel grote hits gemaakt. Ach, vaderlief, doe drink niet meer. Dat was in 1959. Het soldaatje, de vier raadsels 1971... Mandoline in Nicosia. Uh, 1972, Keetje Tippel. 1975, mijn geboortejaar. En uh, ze heeft ook nog een nummer opgenomen in 1987 samen met Normaal. Met A Rock Around the Clock. En een hele grote hit. In 1975 was het Het Was aan de Costa del Sol. En ze heeft uh, in totaal 550 liedjes opgenomen. En u hoort er nu de zangeres van de naam met Zolang de Roosjes Bloeien. Zolang. De roosjes bloeien en de lelies heerlijk staan laat ik me Give up. Ja, wat denk je, hij merkt het zeker niet Ik zet wel een ladder onder aan het raam We hebben dat samen al zo vaak gedaan Voilà, ontgaan we naar de kennis in de stad Van de schiet en gaan we naar de kruise rand de kennis daar is altijd wat te doen En boven in dat kruise ben jij een zoen Hé hey Ronnie, m'n Ronnie, ik ben een beetje bang. Ik wil met je meegaan, maar dan wel niet te lang. Ja, Siska, ik weet het, je vader is niet mis. Maar dansen met jou is het mooiste wat er is. Alla, voilà, om gaan we naar de kermis in de stad. Van de en gaan we naar Reuzerland. Oh, de kermis daar.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 Dit zal de zomer wezen, langer dan ooit voor deze. Als je dan hier in mijn armen ligt, kus ik zacht jouw gezicht. Dit zal de zomer wezen, je zal in mijn ogen lezen. Als ik je zo in mijn armen hou, beschat, ik hou van jou. Hieronie, mijn Ronnie, ik mis je elke dag. Maar ga wel om mijn jongen als pa je hier zag. Tot zo dan, Siska, en hoor je zachtje je na. Dan sta ik met mijn lampen. je raam van voilà, na. gaan we naar de in de stad. Voor de en gaan we naar de reuze land. Oh, de kern daar is af wacht te wachten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 In het oerwoud was ik blij tussen de hoge bomen, maar jouw vrienden hebben mij met zich meegenomen. Masupilami aardig beest, al ben je ver van huis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 zijn wij elkaar, al worden we meer dan honderd jaar, wij blijven vrienden tot onze laatste snik. Hupa hupa hupa hop hop oeba, oeba, oeba, hop, hupa hupa hop hop hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hupa hupa hupa hop hop hop, hupa hupa hop.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 zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoe bouwbouwbaar op, hoe wel. Wij vormen samen een paraphaard. Hoe wel bap, hoe wel bap, wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoe bouwbouwbaar. Im Sommer und para paz Uba, uba, über hop up Über über über hop up hop hop up hop hop up hop hop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 Die hij van zijn zolder afhaalt. En dan gaan wij weer kijken naar alle leuke plaatjes die we voor u kunnen draaien. Onderweg zometeen Boudewijn de Groot. Maar eerst hier Robert. Roepnaam Rob de Nijst. Geboren in Amsterdam op 26 december 1942...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 Er sloeg zijn tenten op voor Altmar in het veld. En zolang geen vijand zich liet zien, was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De officieren brulden, Jan, Kop speel op je trompet. Ze werden wakker in de vood, in de morgen geel en koud. Maar Jan sliep in de armen van de dochter van de schoon. De was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den rieuw. Hij had geen geld en hij was geen held. En hij van het vrijste wel. van de wetter was hij wel in hart en ziel. De prins sprak op inspectie tot de major van de compagnie.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 Thank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 Dat u aan het langstein zult trekken en geloof van al die tegenstand geen woord. Bayonetten met bloedige gewesten houden ver van hier op uw bevel.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 Het papi loopt toch niet zo snel? Origineel van uh, Daddy, don't walk so, so quick. En daarvoor bouwden wij de groep het weltruste meneer de president. En we gaan door met uh, Johnny Jordaan. pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muusje. Een artiest die regelmatig voorbij komt in dit programma. Is het dan niet uh, solo, is het wel met andere bekende artiesten. Hij is geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En al daar overleden op 8 januari 1989 was de Nederlandse zon. Zanger en vertolker van het levenslied. En hij is bekend geworden. Door zijn liederen over Amsterdam en in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. Nou, heel veel liedjes. Ik heb van de week, tegen uh, ik van uh, Cordrayer, een uh, doos. Meerdere dozen, maar deze doos staat echt alleen maar. Nieuw plaatjes van Johnny Jordaan, dus het was even zoeken. Het waren er echt een heleboel en ik heb er een uitgekozen. Als ik straks de kerk maar haal, Johnny Jordaan hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Vroeg in de morgen zal het wezen, wacht mij de bruid in het kerkportaal. Nou geen problemen, laat het te vernemen. En als ik straks de kerk maar haal. Vroeg in de morgen zal het wezen Ik ben de pracht zij de praal Met ik wil fraaien, nou kan het nog laaien En als ik straks de kerk maar haal Met jullie allen zijn jullie sterk. Als ik niet mee wil, voluit me naar de kerk Want vroeg in de morgen zal het wezen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 ik ben de pracht en zij de praat snoots op de schouwers van geheel onthouwers. Oh, Als ik strak de kerk maar haal Als ik niet mee wil met het leger, of gewoon met een veeger. Oh, als ik straks teken, als ik straks teken, oh jongens, als ik straks teken. Maar. So I'm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 Steeds meer, daar waar die molens draaien in hun Forse kracht en waar de bollen bloeien in hun schoonste pracht. Ik hou van Holland met je bossen en je heen. mm hey. Artistiek gebied van beeldhouwwerk, muziek en schilderkunst. Maar hoe dit alles mij ook interesseert, toch wordt.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 Dat was het uh, Lady Trio met veel mooier dan het mooiste schilderij. Daarvoor het Lady Trio met Ik hou van Holland. En daarvoor nu natuurlijk nog Sony Jorda met Als ik straks de kerk maar haal. Ja. Het is zondag. Hè? Vele mensen die gaan dan naar de kerk. Alhoewel, het, uh, uh, ik hoor de laatste tijd dat het een stuk rustiger is in de kerk. Vroeger was het, uh, echt, uh, ging echt iedereen uit het dorp naar de kerk. En tegenwoordig uh, ja, niet zoveel meer. Mensen houden het liever thuis en uh, in privésfeer. Onderweg zometeen, Corrie Stewart. Ook Tante Leen komt eraan. Maar eerst uh, Cornelis Wietse Pieters. En ik hoor u denken, wie was dat ook alweer? Nou, hij was bekend als artiest onder de naam Mankenelis. Geboren in Amsterdam.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 En zou vooral altijd bij je willen zijn. Oh Amsterdam, wat ben je mooi. De torenklokken zeggen het je steeds. Oh Amsterdam, joh van Amsterdam. Ik blijf bij jou, zolang ik leef.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 I'm not be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 來